Blijft ook een heerlijke plaat hè. Skunk en Nancy en Week. En daarvoor je nog een rock classic. Bij Classic. Een aantal jaar oud. Sex on Fire van de Kings of Leon. Goedemiddag en welkom bij het Weekend in vrijdag 1 oktober 2010. Normaal gesproken heb je hier non-stop muziek, maar nu eventjes niet. Deze week ben ik namelijk de presentator, mijn naam is Rudy. Wat kun je verwachten van deze uitzending? Ik heb sowieso een paar uittips voor je, dus ben je van plan om dit weekend heerlijk te gaan stappen. Heb ik een paar tips voor je, ook aanbod in Haarlem. En ik heb ook een paar opmerkelijke berichten gevonden. En voor de rest natuurlijk heerlijke muziek. Ook... Geef ik uh, tickets weg voor de feest voor vanavond van Club Ocean. Zometeen daar meer informatie uh, van, ja. Wil jij een plaatje aanvragen? Dat kan ook, dat is geen enkel probleem. Je kan even naar de studio bellen. Dat nummer is 023 573 039. Eén keer penne. Bel even naar de studio. Meer informatie over Club Weekend Hoort. Dus bye. Wat een hit he, Mohambi en Bambi Ride. Het is gewoon zo'n heerlijke plaat. En ik heb een beetje uitgezocht wie nou eigenlijk Mohambi is. Mohambi is ook echt zijn voornaam, het is geen artiestenaam ofzo. Maar hij heet Mohambi Mupondo en het is een Zweeds-Congolese zanger. Hij volgde een opleiding aan de kabarettschool VUSIA in Stockholm. En Mohammed was in het begin van zijn muzikar uh, carrière uh, lid van een muziekpopgroep Avalan. Met deze boyband nam hij zelfs deel aan een Zweedse songfestival. Uh, Mohammed bracht in juli 2001 uh, dus Bumpy Ride uit... En de nummer behaalde de tweede plaats in Nederlandse dus single top 100 en de top 40. De Zweedse muziekproducent Red One zorgde voor de productie van Bumpy Ride. Dus hij doet het nog heel goed, maar dit is eigenlijk pas zijn eerste echte ja, grote hit. Nou, het is gewoon een heerlijk nummer. Bumpy Ride hoorde je Mohambi. Ik vertelde net al er even over. Uh, vanavond is in Club Ocean een, uh, ja, een redelijk groot feest. Club Ocean, Kosterstraat 1A. Uh, het feest heet House Fantasy Ice Cold Edition. En het is Jetro Galung, zijn birthday bash. Velen van jullie kennen hem waarschijnlijk wel. Op de verschillende vette feesten zien we hem vaak voorbij komen. Jetro Galung. En hij viert zijn verjaardag met ons. Op 1 oktober in Club Ocean... Daarom zullen we uitpakken met verrassende dingen zoals ijsjes, shotjes en andere leuke extra's. Jullie zijn van harte welkom tot 1 oktober, zo staat het op de poster. Onder andere komen optreden, Mark, uh, komen draaien Mark Benjamin, Alvaro, Kennedy en natuurlijk Jetro Galun. Hartstikke vet natuurlijk en uh, ik heb uh, kaarten voor je. Dus wil je nou gratis naar dat feest doen, dus Club Ocean vanavond, het begin om 10 uur. Dan is de zaal open. Uh, hier heb ik uh, zes kaarten voor je liggen. Dus wil je nou kans maken op die kaarten? Hoef je heel weinig voor te doen. Dat, waar kom je dan nou eigenlijk nou tegen? Hè? Waar je gewoon niks hoeft te doen voor kaarten. Je hoeft alleen nou even te bellen naar 023 573 0393. Nog één keertje. 023 573 30393. En je maakt kans op die kaarten. Dat hoef je alleen maar te doen, dat is natuurlijk een heerlijk feest. Nou hou je de nieuwe van Kelly's in de 4th of July. Het nummer nog niet heel erg populair, maar laten we hopen, omdat ik hem meerdere malen draai, dat hij toch wel een beetje populairder wordt. Khalees hoorde je met The 4th of July. Heerlijke plaat natuurlijk. Je kan nog steeds laten horen wat je wil horen. Je kan bellen aan 023 573 0393. En nu hoor je de Boss, Bruce Springsteen en Badlands. What's up?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 GFM. Van alles op de hoogte, als eerste erbij zijn, de rust, de vrijheid, de actualiteiten en de muziek. Dit is je weekend in met ZFM. Wat een heerlijke plaat is het. Yeah. Bruno Mars en Just The Way You Are. En dat wordt met er eentje. Volgens mij wordt het gewoon een uh, dikke vette nummer 1 dit. Bruno Mars is een uh, Amerikaanse zanger en uh, beter bekend met zijn twee hits Nothing On You en Billionaire. Maar wat veel mensen niet weten is dat hij ook bijvoorbeeld Fuck You van Cilar Green heeft geschreven. En ik kan je vertellen, daar heeft hij heel veel geld mee verdiend hoor. Dat is, uh, dat is één ding wat, wat zeker is. Dat doet hij... Uh, Erg goed. Dat is knap, hè? Als je dat kan, als je kan schrijven en zingen. Nou, hartstikke leuk. Ik heb een, uh, ja, een grappig berichtje gevonden. Namelijk een Chinese man van 58 jaar oud beweert in zijn leven al minstens al 10.000 levende schorpioenen te hebben, bijvoorbeeld. De man raakte een eigen zeggen zeg, verslaafd aan het eten van een beestje toen hij tijdens een wandeling in een berg gestoken werd door een grote schorpioen. Hij zegt, ik was er zo boos over dat ik het beestje oppakte en zijn hoofd eraf beet. Het smaakte zoet en noterig en naar lekkernij, aldus Lee. Hij eet er 20 tot 30 per dag en af en toe wordt hij gestoken, maar het lijkt erop dat hij van het begin af aan al immuun is voor dit gif van de schorpioen. Sommige soorten of meerdere beten kunnen voor een normaal mens dodelijk zijn. Chinese artsen beweren dat een kleine doos schorpioengif effectief kan werken tegen reuma. Nou, we zullen zien hoe lang die nog leeft, maar 10.000, ik zie ook een uh, plaatje staan op internet, dat ziet, er wel, <laughs> dat ziet er wel behoorlijk grappig uit. Het is toch, uh, ja, toch apart, weet je, om een schorpioen te eten. Maar je moet het maar willen, hè, natuurlijk. Zometeen heb ik wat uh, concertinformatie voor je, wat kan je dit weekend en misschien wel volgende week gaan doen. Wat staat er hier in de buurt op het podium? Dat hoor je zometeen. En natuurlijk uh, veel meer muziek. Plaatje aanvang, geen probleem. 573-0393. En natuurlijk die kaartjes, hè. Kan je ook nog winnen van Club Ocean. Hetzelfde nummer even bellen: 573-0393. The Black Eyed Peas. I got a feeling. I got a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.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 like oh my god like oh my god jump out that sofa come on let's get get off fill up my cup drink The look at her dance move it move just it just take it up, yeah. let's paint the town paint the town we'll shut it down we'll shut it down let's burn the roof yeah. and then we'll do it again let's do it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 6.9 ZFN, Zfn. Zfn. En Valerie hier bij Het Weekend in op ZFM Zandvoort. En uh, het is tijd voor de concertagenda. Ik heb een uh, aantal berichten voor je opgezocht. Natuurlijk hebben we dit weekend weer 3 oktober zondag. Hebben we weer jazz in Zandvoort met Jesse van Ruller. Hij speelt gitaar. Aanvang is half 3 in de krocht in Voor De toren kost 15 euro en studenten... 8 euro. Jesse van Ruiten behoort tot ondanks zijn jeugdige leeftijd tot de absolute top van de Nederlandse jazz scene. In 1995 won hij als eerste Europeaan de prestigieuze Timonius Monk Award. In Van Willem Overgauw. Naast het leiden van zijn eigen Jesse van Ruller trio en het delen van de tuinen staat hij ook bekend als een vakkundig sideman. Jesse van Ruller speelt met vele grootheden in de jazz waaronder Pat Metheny, Cecil Bulk. George Duke, de Toets Tielemans natuurlijk, heel bekend. Peter Eskin, Joe Lavano, Mike Stern en Philip Catherine. Daarnaast spe uh, speelt hij geregeld samen met Nederlandse collega's als Benjamin Herman, Piet Noordijk en Michael Borslab. Stond ook op uh, Haarlem Jazz, dat weet ik nog wel, want daar was ik bij. Uh, wil je daarheen gaan, dat kan natuurlijk. Kost, uh, uh, 15 euro, studenten 8 euro, dat scheelt ook nog wel. Theater de krocht in Zandvoort en het begint om half drie en het is zondag. Dat is dus een beetje voor in Sandford. Ik heb uh, in Haarlem heb ik nog een aantal leuke dingen gevonden. Bijvoorbeeld in het Patronaat is uh, People Get Ready. Dondag 7 oktober om uh, uh, 10 uur. People Get Ready is een nieuwe band van Exo Caboard en Arjen van Wijk. Nadat de gitarist en bassist van de vorige band, Dis Mess, zijn opgestapt. Samen met Lydia van Maurik Wever... En René de Vries, Steven van Maurik Is op 1 januari 2010 People Get Ready gevormd Dus het bestaat nog niet heel lang Er stond vanzelf een andere sound De introverte sfeer en de uitreikende arrangementen Werden aan de kant gezet De nieuwe songs zijn fel aanstekelijk En er wordt flink gerockt Wil je daarbij zijn? Dat kan natuurlijk Het is zelfs gratis in het café van de patronaat Het half tien open En de aanvang is om tien uur We hebben ook Grotere artiesten hebben ze daar Berthoff treedt namelijk ook op in de kleine zaal vrijdag 8 oktober en de tober, een dag daarna. Kaartjes kosten 12,50. Berthoff maakte in er een erg mooi jaar mee en doet het in 2010 nog eens een keer dunnetjes over. Zo mag hij in de maart een prestigieuze uh, aanmoedigingspijs zilveren harp in nemen. En hij bracht in april het nieuwe album Snakes and Letters uit. Waar onder andere de nieuwe sing van 2 in a Million te vinden is... Met het nieuwe album op zak komt hij dit jaar weer op tour. En brengt natuurlijk ook de hits als Mr. Light en Another Day tegenhoren. Het is dus in de kleine zaal. Voorverkoop 12.50. Begint om 8 uur. Half 9. En de zaal is open om 8 uur. En nog een te gekke band. Had ik in aanbieding. Maar helaas uitvoerig. Go back to the Zoo. Nou dat is nou weer jammer. Maar dat maakt niet uit. Beetje, ik behoud je een beetje op de hoogte van de concerten. Dus heb je zin. Je kan alles nog gaan nalezen op ZFMSandford.nl En natuurlijk het patronaat.nl Zometeen! Opmerkelijk berichtje heb ik gevonden. Weer iets geinigs. En natuurlijk veel muziek, bijvoorbeeld deze: de Icely Buddies and Work to Do. Aanstaande vrijdag dus in het patronaat. Er zijn nog kaarten. Bertolf en Cut Me Loose. Hé, hey, wist je dat? Bush heeft een hele kleine. En Arnold Schwarzenegger heeft een hele grote. Waar ik het over heb? Nou, gewoon de achternaam. wil je nou, Bob? Theezakje? Hoe moet je nou met een theezakje? Heb je dorst of zo? dat kan Theezakje? Nee. We gaan dan weer naar het tweede uur. En, of, uh, tweede uur, het weekend in. Ik verspak me bijna, joh. Maakt niet uit. Uh, we gaan door naar het tweede uur. We gaan even naar het nieuws. Wat is er weer gebeurd? Het zal wel over politiek gaan. Ook ernstig bericht. Niet leuk hè voor het weekend, maar er is iets ernstigs gebeurd. Maar laten we afsluiten met een uh, heel mooi plaatje. Kindman en Sorry. Het tweede uur hebben we bijvoorbeeld nog uittips en nog een aantal leuke dingen. Muziek. Nog steeds kunnen aanvragen. 023 573 0393. En tot zometeen.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 Het is ook niet bekend wat Balkenende vindt van de samenwerking met de PVV. Van zijn voorgangers, Van Acht en de Jong is dat wel al duidelijk. Zij zullen op het congres in Arnhem tegenstemmen, net als overigens demissionair minister Heers Balling. In Ecuador heerst nog altijd een noodtoestand, hoewel het weer rustig is in de hoofdstad Quito. Militairen patrouilleren door de straten. President Correa werd gisteren belaagd met traangast door ontevreden politieagenten. Militairen ontzetten hem uit het ziekenhuis, dat door de politie was omsingeld.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 De Europese Unie heeft vorig jaar vastgesteld dat westerse landen op termijn jaarlijks 100 miljard dollar moeten opbrengen voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden. In Groningen is een student van zeven meter naar beneden gevallen uit een raam. De 21-jarige vrouw raakte daardoor zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op een feestje in een bedrijfshal. Twintig andere studenten die het slachtoffer naar beneden zagen vallen zijn opgevangen op het politiebureau. De politie weet nog niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.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 Morgen overal grijs en regenachtig. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. We En nu het weekend in.